Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het noorden van Kosovo is een politieman omgekomen bij gevechten met Servische betogers. Gisteren werden speciale politie-eenheden naar twee grensovergangen tussen Kosovo en Servië gestuurd om ze te bewaken. De Servische minderheid in het noorden van Kosovo gebruikt grensposten om spullen uit Servië te smokkelen. De politie-eenheden moesten dat tegengaan, maar voor ze bij de grensposten kwamen... werden ze tegengehouden door protesterende Serviërs die de wegen blokkeerden. Bij de gevechten die daarna ontstonden werd, het, werd de politieman geraakt door een granaat.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 Het postbedrijf PostNL, het vroegere TNT Post, mag doorgaan met zijn reorganisatie. Het gerechtshof van Amsterdam heeft de bezwaren van de ondernemingsraad afgewezen. De OR was van mening dat er teveel werd gereorganiseerd... in verhouding tot de bezuiniging die nodig is. Ook zou PostNL niet genoeg rekening houden met de betrokken werknemers. Maar al die bezwaren zijn door het gerechtshof van tafel geweegd. Het postbedrijf kan nu beginnen met het gefaseerd sluiten van 300 bestelkantoren...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 Anno met Anne de Jong. Ja, dat proberen wij te doen met Anno. A little bit of history repeating. Wij kijken in het korte verleden... en we proberen wat herinneringen bij u boven te halen... over het nieuws van die dag. En in dit geval 26 juni. Wij kijken terug op 26 juli 2004. 26 juli 2005. En 26 juli 2006. We hebben veel te doen, dus laten we maar snel beginnen met... Anno 2004. Dat een getrouwd stel van elkaar kan scheiden was in 2004 natuurlijk al heel normaal. De Amerikaanse jongen Patrick Holland besloot een heel ander soort scheiding aan te gaan. Hij besloot namelijk te scheiden van zijn eigen vader. De reden voor de scheiding is minder leuk. De 14-jarige jongen wilde niets meer met zijn vader te maken hebben nadat zijn moeder was doodgestoken. Patrick Holland wilde een rechtszaak aanspannen om van zijn vader af te komen. Maar uiteindelijk besloot de schuldbewuste vader mee te werken. En zo werd de eerste officiële ouder-kindersoud-ouder-kind ouderkindscheiding een feit. En Robert Bonzani was op 26 juli de held van Parma. Hij won het kampioenschap watermeloen eten. In één minuut verorbede Bonzani ruim 840 gram meloen. De beste vrouw was Gianni Liaski. Zij at in 60 seconden meer dan een halve kilo van de waterrijke vrucht. Het kampioenschap was natuurlijk gehouden om de watermeloen te promoten. Jonge Italianen zouden namelijk minder watermeloen eten... omdat dat te veel ruimte zou nemen in de koelkast. En de zomer van 2004 was een goede tijd voor sluiter Boersma uit Amsterdam. Hij besloot namelijk de absintwet aan te vechten. Sinds 1909 was het verkopen van het groene goedje verboden in Nederland... totdat de rechter Boersma in het gelijk stelde. Vanaf dat moment verkocht hij in een week al meer dan 200 flessen absint. De sluiter kon de financiële meevaller goed gebruiken... want door de overlast van de bouw van de Noord-Zuidlijn... was het tot aan juli een financieel slecht jaar geweest. Eerst was bier toon met sherry en toen werd dat gaat Jegermeister en zoek de bessen. Wat Kat en Jin, hij gooit er alles in. Schotse whisky, Brandy stuurt nee en Ever. Booms, maar zonne, mij, hoog een boom met planten, en kade jong, hij kreeg eraan zijn lever. Maar juli 2004 stond ook in het teken van problematiek in Afrika. Het Amerikaanse congres noemde het volkerenmoord. Nederlandse hulporganisaties haalden via Giro 555 ruim 7 miljoen euro op... en de Verenigde Naties stelden Jan Pronk aan als speciaal gezant voor het gebied. Kortom, er was in 2004 even heel erg veel aandacht voor het conflict in Darfur. Maar wat is er sinds 2004 veranderd? We vragen het aan Jan Pronk zelf. Goedenacht, meneer Pronk. Goedenacht. Ja, ik zei het al, een heftige tijd daar in Darfur in 2004 was toen net begonnen, in juni aangesteld. Wat trof u aan in het land? Oorlog. En massamoord. Oorlog tussen de rebellen in Darfur, dat is een westelijke provincie van Soedan, en de regering. En de regering maakte gebruik van wat dan heet milities. Het zijn uh, particuliere groepen van... Uh, uh, ja. Personen die te paard en per kameel. met wapens. Uh, anderen bestrijden. Soms om de eigen stam te verdedigen. maar soms ook gewoon. Uh, uit roof. Nou. Die milities hadden massaslachtingen gepleegd. in 2003 en 2004. En mensen waren gevlucht uit hun dorpen. Dorpen waren platgebrand. en toen ik aankwam waren er in Darfur een dikke 2 miljoen mensen in kampen, ondergebracht. En een aantal honderdduizenden was over de grens naar Tjaat getrokken. Ja, ik kan me voorstellen, u had natuurlijk uh, al wel gehoord via de media... dat het daar een, een groot conflict ma was. Maar opeens was u daar speciaal vn gezant en moest u er naartoe. Was het, was het voor u ja, lastig om al die gruwelijkheden... eigenlijk nou ja, min of meer objectief te moeten aanschouwen? Ik ken de Soudaan heel goed vanaf het begin van de jaren 70. Omdat Nederland... Veel ontwikkelingsrelaties had opgebouwd met uh, Soedan. Ik was natuurlijk ook minister voor ontwikkelingssamenwerking geweest. Ik had daar een. Uh, ik, ik had eigenlijk de ontwikkelingssamenwerking ook een beetje omgebogen. in de richting van steun aan landen, aan mensen in landen in conflict. Dus voor mij was mijn gang naar Soedan niet nieuw. Maar was het dan wel extra confronterend? Ja omdat het massaal was. Maar ik was die massale confrontaties natuurlijk toch wel een beetje gewend geraakt. Vooral in Rwanda en in Bosnië. Ween je daar ooit aan? Nee, ik was er, ik was er niet zeker gewend. Ja, dan moet ik dat woord niet, uh, niet hanteren. Maar helaas doen dit soort massaslachtingen en burgeroorlogen zich heel veel voor. Veel meer dan... ...wel wordt gebeweerd bijvoorbeeld door uh, wetenschappelijke instellingen... ...die mensen willen laten denken dat het allemaal best goed gaat in de wereld. Dat is niet zo. Ja, het, is een, het is een land echt verscheurd door, door conflicten wat dat betreft. En, ja, maar tussen Noord en Zuid is het redelijk goed gekomen. Niet helemaal, in de tijd dat ik er was. Werd dat vredesakkoord gesloten in Nairobi. Ik mocht het meetekenen namens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. En we hebben toen zes jaar lang de tijd gegeven aan de mensen in het zuiden... om bij een referendum te beslissen of ze wel of niet bij Soedan wilden blijven horen. En, in, en die periode is een redelijk rustige periode geweest in Zuid-Soedan. En dat referendum is begin van dit jaar gehouden. En u weet, dat heeft u ongetwijfeld in de krant gelezen... Dat heeft geresulteerd in de beslissing van de mensen in het zuiden om een afzonderlijke staat te stichten. zuid soedan En dat is 9 juli van dit jaar gebeurd. Ja. En, en tegelijkertijd, waar wij het, de dag waar wij op inzoomen uh, vanavond is dan uh, 26 juli. In 2004 werd toen bekend dat er 7 miljoen euro was opgehaald... met het speciale Giro 555, dat noodgiro-nummer dat, dat toen opengezet was. was. Was het echt zo heftig in 2004 dat Nederland uh, dat Giro 555-nummer daarvoor open moest zetten? Was dat terecht? Ja, want die massaslachting was gestart in 2003. De Verenigde Naties hebben daar het eerste... Uh ja weinig aan willen doen, dat lag niet aan Annan, ...maar de Veiligheidsraad wilde het niet op de agenda plaatsen... ...dat was een veto van de Verenigde Staten en van Engeland. Dat is zeer te betreuren, want wat dat betreft... ...zou die genocide eerder gestopt kunnen zijn... ...maar daar ontstond dus een situatie die ik net schetste... van zoveel slachtoffers, er moest hulp worden gegeven... Gelukkig waren er, behalve dan die Verenigde Naties militairen en hulpverleners, ook talloze niet-governementele organisaties. Zeg maar de, de CARES van deze wereld, de, de Oxfam's en de Artsen zonder Grenzen, u kent ze wel. Nee, weet je die waar heel het veel jonge van... mensen ja. stuurden naar Darfur. Uh, dat waren zo'n duizend vrijwilligers, die onder heel moeilijke omstandigheden die hulp ook echt dicht bij de mensen konden brengen. Ja, ja. En, en, en u zegt wel dat er sinds 2004 echt een stijgende lijn wel zichtbaar is geweest uh, in Darfur en in de rest van Soedan. Uh, in het Sudan. zuiden is het veel beter gegaan. In, het, uh, in Darfur is de zaak gestagneerd. Omdat er een vredesakkoord is gesloten uh, drie jaar later. 2006 nadat het start in 2003. Maar de regering heeft zich tot van het vredesakkoord niks aangepast. Men, heeft, men is gewoon gaan doorvechten, door gaan bombarderen. Ik heb daartegen geprotesteerd toen. En dat, dat heeft hij als uiteindelijk. Als de hoogste ambtenaar van de Verenigde Naties. En toen heeft men mij het land uitgestuurd. omdat men die kritiek niet wilde horen. Nee, wat, wat was precies de, uw kritiek daarop? Dat de regering met de ene hand een vredesakkoord tekent. en met de andere hand doorgaat met de mensen de af te slachten. Ja. En u zei net dat vanaf 2004 eigenlijk de, uh, de, uh, nou ja, er is een verbetering. Is er uiteindelijk ook echt kans dat, dat, uh, dat uh, ja, Soedan uiteindelijk... een of opgedeeld een normaal Afrikaans land wordt... waar het dan echt relatief rustig is? Zuid-Soedan is nu onafhankelijk en dat kan een normaal, tussen aanhalingstekens. Maar dat zal vele jaren dure Afrikaans land worden. Men moet alles opbouwen, want alles was daar natuurlijk ook uh, plat. Geen scholen, geen... Um, ...klinieken, dus alles moet van de grond ervan worden opgebouwd. Het noorden, daarvan vrees ik dat dat ook in grote problemen komt. Uh, het regime heeft altijd uh, erop gemikt om de olieinkomsten... ...dat zijn, zijn eigenlijk olieinkomsten ten gevolge van de olieexploratie in het zuiden van Soedan... ...en dat zuiden is nu onafhankelijk... ...om die olieinkomsten te gebruiken om a, oorlog te voeren... ...b, uh, de middenklasse... Uh, af te kopen, uh, C. Uh, tegenstander om te kopen. En die middelen die drogen op. En dat betekent dat ik zou mogen. dat men zou mogen verwachten. dat er op een gegeven moment ook een opstand gaat komen in, in de steden. Maar dan verwacht ik dat er ook onrust gaat komen. waardoor het regime minder stabiel gaat worden dan het momenteel is. En het regime zou er wel eens op kunnen gaan reageren, zoals Assad in Syrië doen en uh, Gaddafi in, in Libië... met uh, nog meer onderdrukking ook van de eigen mensen. Ja, ik ben bang dat er dan nog steeds wel heel veel bloed moet gaan vloeien... voordat het uh, in dat ik gebied wordt rustig wordt. Ik denk dat er nog steeds, uh, nog steeds heel veel onrecht is en, en geweld... ook in Noord-Soedan in de komende jaren. Nou, laten we hopen dat het uh, snel weer uh, beter wordt. Jan Pronk, oud-speciaal-VN-gezant uh, voor uh, Soedan. Dank u wel voor uw toelichting. Goeienacht. Deze dag, precies zes jaar geleden, weigerde Turkije Cyprus te erkennen. En dat zorgde toen voor grote opschudding binnen de EU. Hoe de zaken er nu voor staan, zes jaar later, hoort u zometeen bij Anno op Radio 1. Maar we gaan eerst door naar uh, muziek eigenlijk, want de hitlijsten worden sinds jaar en dag gedomineerd door artiesten met sterke marketingmachines en heel veel geld. Maar zo af en toe weet er een artiest dat stramien te doorbreken. In 2004 wist de Achterhoekse rock roll band Jovink en de Voeder Beatles de tweede plaats in de mega top 50 te bereiken... met de single Luie Flikker. Hendrik Jan Lovink, zanger en gitarist van de band. Goedenacht. Hey, hallo. En hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? De tweede plek. Ja, ja het was allemaal wel, uh, wel, wel grappig. Kijk, we, we waren natuurlijk niet een band... Uh, um... Waar 3FM en dat soort dingen echt op stonden te wachten of zo. Dus we dachten van, we moeten het slim aanpakken. We moeten op een of manier toch zien dat we heel veel singles gaan verkopen. Uh, nog los van de winkels. En uh, ja. wij organiseren toen ook al uh, het Zwarte Kroos Festival. En daar hadden wij een actie dat Als je binnenkwam, dan kon je onze single voor maar twee muntjes kopen. En uh, dat werd een gigantisch succes. En zodoende kwam wij in één keer... Uh, de lijst binnen zeg maar. En daar werd, er was een hoop uh, ophef over. Ja, dus het was een, een, een festival dat jullie organiseerden, de Zwarte Cross, en daar hebben ja. 5000 mensen in plaats van dat ze twee biertjes gedronken hebben jullie single gekocht. Ja precies, ja, zo, zo gebeurde het. En uh, nou, het resultaat was uh, duidelijk, zeg maar. Het was, was te gek. Ja, en je zei er was ophef. Wat gebeurde dan allemaal? Nou ja, er was natuurlijk ook mensen die zeiden, ja, maar dat kan helemaal niet, want het uh, uh, is niet via een plaatszaak gaan. En is ja, dus, nou, ja, nou, het maakt toch niet uit of het nou wel of niet via een plaatszaak gaat. Er zijn mensen die hier gewoon voor betaald hebben, dus die single is gewoon verkocht. Dus die telt dan ook gewoon mee. En, uh, nou goed, dan werd, dan niet veel later werd het ook volgens mij afgeschaft dat je nog uh, buiten de reguliere winkels uh, mocht verkopen. Dus dat mocht wel, maar dat, uh, dat telde dan niet meer mee voor... Uh, voor de lijsten, zeg maar. Ja, volgens mij klopt dat ook. Jullie hebben niet alleen de nummer twee plek gehaald. Jullie hebben er eigen voor gezorgd dat uh, ja, de ranking zeg maar, van de mega top 50 aangepast is. Zijn jullie daar dan nog trots op? Ja, ja, ja eigenlijk wel. Dat vind ik wel mooi. Nou, ik vind het eigenlijk wel uh, een, geen goede zaak, want ja, ik vind ook echt dat, dat bands bij optredens dus kijk, daar, daar is het publiek en daar uh, moet je kunnen verkopen. En dat moet ik eigenlijk gewoon meetellen. En ik bedoel, dat is voor een hoop bands het moment om, om cd's of singles te kunnen verkopen. En uh, zeker, zeker in die tijd. En, en uh, ja, dat niet mee, dat vind ik eigenlijk ook kinderachtig. Maar goed, uh, dat is niet anders. Nee, nee, maar hebben jullie dan nog geprobeerd wat te, dat te voorkomen? Want het is opeens aangepast. Terwijl het gewoon wel verkochte singles zijn. Daar hebben mensen geld voor betaald. Ja, nee, helemaal mee eens. En daar waren we het ook... Nee, nee, Wij hebben het niet, niet, niet echt aangevocht. We hadden zoiets acht jaar. Nou ja, kijk, we hadden het toch al niet... Uh... Illusie dat we gedraaid zouden worden. Uh, en uh, nou ja, er was in ieder geval een, hoog, maar een hoop media aandacht. En uh, nou, dat vonden we absoluut wel al, al, al te gek. En, uh, maar later zijn we trouwens nog wel een keer meegeheerd geworden. Dus dat is, dat is wel grappig. <tied> dus uiteindelijk. Maar dat was dan weer met een andere plaat. die, die minder hoog eindigde dan, uh, dan Luiwe Flikker. Ja, nee, nee, dat klopt. Maar het was wel tof dat ze ons. Uh, uh, uh, ja ze dus komt ook wel weer waarderen volgens mij en uh, nou ja, uiteindelijk uh, is het allemaal goed gekomen en uh, werden we meer geheten. Nou, daar, daar daar zijn we natuurlijk wel trots op dat was uh, dat was te gek hoor je iedere uur je eigen stem bij kwam. dat is uh, uh, grappig ja. ja ik ik ik heb niet dit idee dat op radio 1 vaak Jovink en de gedraaid is wat voor muziek maken jullie uh, wij maken rock roll muziek en uh, maar we hebben ook nog wel wat uh, uh, wat, wat, wat, wat rustiger werk en, uh, Ah, je moet het maar eens een keer checken. Dat, uh, uh, uh, het zou best kunnen, denk ik Radio 1. Uh. Maar Lui flikker lijkt me niet zo onverstandig. <laughs> nee, dat, dat, dat, hebben we, dat hebben we geluisterd. Nu kom ik zelf niet uit de achterhoek. Uh, en dus ja. de tekst was niet heel goed te, te, te verstaan. Waar gaat het over? Ja, Lui flikker weet ik dan nog. Ja, nou ja, goed. Het is meer mensen die altijd maar lopen te klaren. Van dit is niet goed en dat is niet goed. En die en altijd wat te zeuren hebben over een ander. En, en wij hebben zoiets dus van: ja, je moet er niet over klagen. Dan moet je er gewoon maar dan doen of niet klagen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Uh, en, en daardoor dachten jullie, we gaan er zelf ook wat aan doen... en we verkopen er lekker 5000 op de Zwarte Cross. Ja, precies. Ja. En dat was met onze platen net zo. We hebben echt uh, ja, gigantisch veel albums gekocht en zo. Maar gewoon allemaal uh, vanuit de zijn, zeg Maar gewoon uh, eigenlijk een beetje underground. En, uh, goed, maar dat maakt niet uit. Het, het, is wel, het zijn wel een mooie aantal. Uh... Ja, en jullie zijn natuurlijk ook bekend om de legendarische tentfeesten... die jullie dan vooral in het oosten en noorden van het land uh, uh, geven. Of eigenlijk gaven, want dat doen jullie tegenwoordig veel minder volgens mij. We spreken met Joven... Ja. Met Jovem spelen we eigenlijk bijna niet meer. Zijn jullie um, zelf luie flikkers maar. geworden? <laughs> nee, in tegendeel. We zijn, uh, wij organiseren nu het Zwarte Cross festival en die hebben we net achter de rug. En, uh, daar hadden we dit jaar 152.000 bezoekers. Dus uh, dat was een gigantisch uh, succes. En uh, daar zijn we uh, tegenwoordig heel erg druk mee. En met Joe Vink uh, spelen we heel sporadisch nog. Maar sowieso wel ideatisch wat het was. Ja. En ja, nog even terug dan naar 2004. Luier Flikker. Nummer 2 in de hitlijst is jullie eigenlijk jullie grootste hit dan ooit geworden. Terecht? Ja, ja. nou ja, nee, echt, ja. <laughs> maar is dat ook zeg maar de, de, de hit die je in die tent dan altijd het beste doet? Uh, nou ja, als ja die spelen we eigenlijk nu nog steeds altijd wel. Ja, dat klopt. Hm. En we ook nog een ander nummer, Dus wanneer geven we weer die strijd op? En dat, uh, ja, die deed het ook heel goed, dat was, dat was onze meerheid. En uh, die spelen we ook eigenlijk uh, nog steeds als we optreden. Je ja, ja. maar... hoort er wel bij, ja, absoluut. Je weet het uh, allemaal nog wel hoe het daar in 2004 uh, ging: dat eigenlijk een uh, relatief, uh, tenminste voor de mainstream, kleine band even de Nederlandse muziekindustrie deed opschudden. Door 5000 ja, singles opeens te verkopen en dan tw ja. tweede te worden in de 9 top vijftig. Ja precies. En zo hoor ik, dat moet vaker gebeuren dat soort dingen. Daar hou ik wel van. <laughs> Je bent er nog steeds trots op hoor ik. Ja dat is leuk, ik, ik vind we sowieso wel van een beetje ludiek en van een beetje gekkigheid en zo. En, uh, dat is mooi. Daar dan kunnen denk ik ook mensen hun voorbeelden nemen. Die nemen zichzelf allemaal veel te serieus en uh, uh, dat is jammer. Dat gaat, dat gaat ten kosten van stof en uh, dan word ik net een zoveel robots en dan, dan zet ik liever een cd op van dat ik daar naar zo'n band start te kijken die op kijkt van oké, okay, we moeten nog twee nummers dan kunnen we weer naar huis toe, eindelijk. Dat, uh, geen goede instelling, we moeten een beetje, de mensen moeten een beetje meer en best doen vind ik en uh, we zeggen dat het niet, uh, dat het allemaal niet zo zelfsprekend is en, en, en die moeten moeite doen vind ik om die zaal te pakken en niet al te snel genoeg nemen met een open blik wie uh, ja, wel of niet klapt ofzo. Dat, uh, het jammer zijn, vind ik dat. Het zijn allemaal luie flikkers die uh, normale artiesten? Ja, eigenlijk wel, de meeste wel denk ik ja. ja. Helaas wel. Nou, het lijkt me een, een, een mooi einde van, uh, van dit gesprek. Hendrik Jan Loovink, uh, zanger en gitarist van uh, Jovink en de Voederbietels. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, je kan het op Radio 1 natuurlijk niet schaamteloos... vijf minuten hebben over een plaat en hem dan vervolgens niet draaien. En daarom met gepaste ko trots kondig ik u aan. Jovink en de and Beatles, dit is Luie Flikker op Radio 1. 2005. Op 26 juli 2005 was Mohammed B. volop in het nieuws. De moordenaar van Theo van Gogh kreeg die dag te horen dat hij levenslang de gevangenis in moest. Het vonnis was niet heel verrassend. Het feit dat Mohammed B. In het zelf het woord nam in de rechtszaal was wel opmerkelijk te noemen. B. gaf aan als hij de kans om nog een keer te doen, dat hij dan niet zou aarzelen. En daarnaast liet hij weten dat de pijn van de moeder van Van Gogh, dat hij die niet kon voelen. En 26 juli 2005 was officieel ook de laatste werkdag van Jack Spijkerman bij de VARA. De toenmalige presentator van het programma Kopspijkers was al een tijdje niet meer te zien bij de omroep, maar zijn contract liep nog een tijdje door. De VARA was nogal verbolgen over het feit dat Spijkerman zomaar de overstap naar Talpa maakte. En ze spraken van contractbreuk en eisten een dwangsom van 250.000 euro per dag. Uiteindelijk werd er een schikking getroffen en vertrok Spijkerman naar de nieuwe zender van John de Mol. Een groot succes, wat dat niet. Het duurde behoorlijk lang voordat Spijkerman weer op tv televisiesuccessen begon te boeken. En als je in 2005 de ambitie had om de ruimte in te gaan, dan was 26 juli een heugelijke dag. Het Russische bedrijf Energia bood vanaf die dag reizen naar de ruimte aan voor toeristen. Erg goedkoop waren de snoepreisjes niet. Je moest 100 miljoen dollar meenemen om aan boord te mogen. Je kreeg dan wel een geheel verzorgde reis van een week. Met als hoogtepunt een rondje om de maan. Het idee was niet helemaal nieuw. De Amerikaanse zakenman Dennis Tito en de Zuid-Afrikaanse Mark Shuttleworth... waren de eerste space-toeristen. Vergeleken met de prijs van Energia was hun reis een koopje. Zij betaalden 20 miljoen euro voor een weekje gewichtsloosheid. stelt u zichzelf eens voor dat u tijdens een wandeling door een bos... oog in oog komt te staan met een puma? Onwaarschijnlijk, maar in 2005 hield die gedachte de Veluwe in de greep. Verschillende mensen begonnen meldingen te maken... van een grote katachtige in de bossen. En een legende was geboren. Henk Bonenkamp is faunabeheerder van het gebied... waar de puma gesignaleerd zou zijn. Meneer Bonenkamp, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja. Ik ben Henk Bonenkamp. U hoorde op een gegeven moment in 2005... er is een puma gesignaleerd in uw gebied. Gelooft u dat? Ja. Niet, niet specifiek in ons gemeentebos, maar op de hele Veluwe was, werd hij destijds gesignaleerd. Althans, er waren geruchten. Ja, en, en u geloofde dat? Ja, je kunt niet meer zo zeggen, ik, doe het, ik geloof het niet. Dus je gaat er toch aanvankelijk wel serieus mee uh, rekenen mee houden, laat maar zeggen. Maar er was natuurlijk nog nooit eerder een puma gesignaleerd op de Veluwe. Nee, nee, precies. Dat zou dan eventueel een ontsnapt exemplaar of zo moeten zijn, maar er was nog nooit eerder sprake van geweest, zover ik weet. Nee, nee, en, en heeft u het dier zelf ooit gezien... Nee, nee. Ik heb mijn collega vermoed dat hij hem gezien heeft. En ik heb een aantal mensen gesproken uh, vanuit namens de gemeente van nou uh, gewoon eens even geïnformeerd van wat heb je nou gezien en waar heb je wat gezien. En uh, dat, dat is mijn re re relatie daarmee geweest. Ja. Ik heb gesprekken gehad met jagers en dat soort mensen. Ja, maar uw collega heeft het wel gezien, uh, ja, zei u. Maar gezien. dat was dan eigenlijk ook geen poema natuurlijk. Want uiteindelijk bleek het allemaal nep te zijn. Ja, er, was, er was al, op een gegeven moment had ik al berichten van uh, 30, 40 kilometer uit elkaar van een pikzwart en van een, uh, van een bruine. Dus dat was ook al vreemd. Dus er zijn er dan twee, of uh, moet, je, moet je dat voorstellen, want die boemas staan ook in het zwart. En uh, ja... Er werd, er werd de twijfel toch wel een beetje mee gezaaid. Ja, want dat, dat gebeurt dan natuurlijk als er eenmaal een gerucht gaat. Dan gaat iedereen opeens, iedere kat ongeveer aanzien voor, uh, voor een puma. Ja, precies. We hebben een camping in Nieuw-Millingen, een camping in Rabbit Hill. Daar was toen ook sprake van een geringe paniek. Maar misschien ook wel gespeeld. Van, uh, hij zou op de camping gezien zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een, in de tijd mooi nieuws. Heeft het u verbaasd in die tijd dat, dat, dat er zoveel media op afkwam? Want nou ja, op een gegeven moment stond volgens mij de halve Veluwe vol met cameramensen. Ja, aan de ene kant wel verbaasd, aan de andere kant, ik zit al jaren in dit vak en er is elk jaar is er een komkommertijd in, uh, in, de, nieuws, in de nieuwsgaring. En dan zijn het weer, zitten er weer aan een kangeroe en dan zitten weer uh, muntjakken en hebben we al eens meegemaakt. En uh, ja, die Puma ja, was een van de hetzes bijna, ja, of uh, in ieder geval hot items in de zomerperiode. Ja, maar was het, was het dan nog dit keer extremer dan, dan bijvoorbeeld met de muntzwijnen? Ja, of de Muntjaks, sorry. Ja, uitlaat de Poema is natuurlijk veel spannender, hè. Ja. Dat zijn mensen ja. <laughs> Maar dus, uh, waren er ook nog echt mensen bang? Nou, met name van die camping uh, begrepen wij wel dat, uh, dat er wel enige onrust was ontstaan. Ja, van kunnen we hier wel veilig uh, kamperen? Want daar was die vlakbij zogenaamd. Of in ieder geval, er was een melding dat hij daar gezien zou zijn. Ja. Waren het trouwens alleen maar meldingen dat het gezien zou zijn? Of waren er ook nog sporen misschien dat er ergens nee, dieren niet, waren? Nee, toch niet, nee. Nee. Want dan zou je toch, want hij was in Loenen ook op een gegeven moment bij een of de waterplas gezien. Daar ben ik toen nog even een of van de ven en daar ben ik nog even bij geweest. En een collega ook nog of je daar eventueel in de modder pootafdrukken zou kunnen zien, maar er was ook niks te zien. Nee. Dan moet toch echt onmiskenbare uh, pootafdrukken van de uh, uh, uh, model Kat, maar dan de Segoros en vuist, het minste. Ja. Maar dat ja. hebben we niet gezien. Niemand ja. heeft dat gezien, zover ik, ik weet. Ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die wel weten... dat er inderdaad toen gezocht werd naar de Puma van de Veluwe. Zijn er ja. nog mensen bij u die het daarover daar hebben? Nou, niet echt over hebben. We hebben als gemeente Avondhoorn wel op een beetje ludieke wijze op ingespeeld. We hebben hier een nieuwe nieuwbouwwijk. En dat is een park, park, uh, het Heuvel. En daarbovenop staat een stalen gestileerde Puma. <laughs> als kunstwerk. Dus er is nog een soort eerbetoon aan... Ja, een soort verwijzing, en glimlach richting, uh, richting de, de, de echte Puma... Ja, ja en, en wat is het uh, dit jaar? Waar moeten we nu weer met z'n allen naar uh, op zoek gaan? Nou ja, ik heb nog, nog geen bericht. Een tijdje terug uh, was er een keer weer een wat uh, last met wil wilde varkens die een hond zouden hebben aangevallen. Maar uh, dat gebeurt in het echt ook wel regelmatig. Maar voor de rest is er nog, uh, nog geen beest opgedoken, zover ik weet. Nee, En uh, over 50 jaar of over 100 jaar dan is er uh, de bekende Veluwse sprookje van... Uh, de Puma die er ooit gesignaleerd zou zijn. Ja, of er zitten er nou zoveel dat we zeggen: dat was de eerste. <laughs> dat zou natuurlijk ook nog zijn. <laughs> zou natuurlijk ook nog, hè? <laughs> Henk Bonenkamp, ja. uh, faunabeheerder van uh, dus de Veluwe, waar die uh, Puma in 2005 gezien zou zijn. Dank u wel voor uw tijd. Ja. Oké, okay, dag. Het waren spannende tijden in 2005. toen Turkije onderhandelde over de eerste stappen tot toetreding van de EU. Echter het erkennen van Cyprus schoten de Turken in het verkeerde keelgat. De Turkse premier Erdogan weigerde Cyprus te erkennen... tot er een vredesakkoord zou zijn tussen het Griekse en het Turkse deel van het eiland. Al met al een politiek behoorlijk ingewikkelde situatie. Anne Porta van het Turkije-instituut kan er meer duidelijkheid over geven. Meneer Porta, goedenacht. Goedenacht. Ja, in 2005 uh, wilde Turkije Cyprus dus nog niet erkennen. Um, is dat inmiddels al veranderd? Nee, ja, absoluut niet. Dus... De enige staat die Turkije op Cyprus erkent is de Noord-Cypriotische Turkse Republiek. Die, werd, die eenzijdig werd afgeroepen in 1983. Ja, voor de duidelijkheid, Cyprus is opgedeeld in twee delen. Het noorden is het Turkse gedeelte en het zuiden is het, het griek cypriotische gedeelte. En het zuiden wil Turkije niet erkennen. Klopt, ja. En wat is dan. Terwijl de... de rest van de internationale gemeenschap eigenlijk uh, alle landen behalve Turkije. Uh, het zuidelijke gedeelte wel als, uh, als, de, Cypriotische, als de legitieme uh, regering van Cyprus erkennen. Ja, en wat is dan de, de, de kern van het uh, conflict? Waarom wil Turkije dat zuiden dan niet erkennen? Het, uh, het conflict dateert eigenlijk van uh, 1974 uh, of eigenlijk zelfs daarvoor. Zoals het nu is, zeg maar, is de Cyprus verdeeld in twee delen. Um, en dat komt omdat uh, in 1974 Turkije uh, met haar uh, troepen interveneerde uh, op Cyprus uh, om uh, de Turk-Cypriotische minderheid op het eiland uh, veilig te stellen tegen geweld van, um, van Griekse-Cyprioten. Ja en, en dat, dat conflict sluimert door en sluimert door. En tot op de dag van vandaag zijn ze er eigenlijk nog niet uitgekomen. En nu is het de, aanleiding, de duidelijke aanleiding voor dit gesprek is dus in 2005. Toen kwam het weer even in het nieuws dat um, ja, Turkije het uh, Cyprus niet wilde erkennen. En ondanks de, uh, ja, de, de menging, inmenging van Tony Blair um, is er eigenlijk sinds 2005 nog veel veranderd. Sinds Tony Blair probeerde een beetje rust in de tent te krijgen. De onderhandelingen uh, die, uh, die de VN faciliteert en coördineert, die lopen eigenlijk gewoon door... ...met nauwelijks vooruitgang eigenlijk. Wat er natuurlijk wel sinds uh, juli 2005 is veranderd... ...is het begin van de, uh, de onderhandelingen tussen Turkije en de EU. En uh, om terug te komen op Cyprus... Uh, ...Cyprus heeft natuurlijk acht uh, hoofdstukken geblokkeerd... ...onderhandelingshoofdstukken, acht van de 35... ...omdat Turkije Cyprus dus niet erkent. En het er gaat daarbij eigenlijk om... Een protocol dat uh, de EU en Turkije zijn overeengekomen. Uh, waarbij Turkije uh, onder meer uh, haar havens, zee- en luchthavens. open moet stellen voor, uh, voor Cypriotisch. Dus uh, Griek-Cypriotisch verkeer. En dat weigert Turkije te doen, omdat dat uh, neer zou komen op een erkenning van Cyprus. Uh, wat Turkije eigenlijk eist, uh, is dat Europa isolaties, zo worden ze genoemd, dus eigenlijk de, de handelsbelemmeringen op het Noord-Cypriotische gedeelte opheft. Ja, en, en de, de laatste ontwikkelingen zijn, als ik het goed begrepen heb, dat de uh, president van Turkije, Erdogan, die heeft uh, weer een duit in het zakje gedaan en die heeft harde woorden geuit uh, over deze situatie. Klopt, ja. Uh, de uh, minister-president Erdogan, uh, die was recent op het eiland en uh, Eigenlijk nog voordat hij op het, uh, op het vliegtuig stapte naar, naar Nicosia... of naar het Turkse gedeelte van Nicosia, dat uh, Lev Koche wordt genoemd... Uh, had hij al aangegeven dat hij de onderhandelingen... of de betrekkingen met de EU zou bevriezen... als er geen uh, oplossing komt voor het Cyprus-conflict uh, voor 2012, juli 2012... dan neemt... Uh, Cyprus het EU-presidentschap over. Maar Turkije die heeft toch alleen maar baat bij goede banden met Europa? Voor mij schiet hij zichzelf dan in zijn eigen voet? Um, ja, dat zou je inderdaad zo kunnen bekijken. De timing van deze uh, uitlating is sowieso uh, wat verbazingwekkend. Want uh, zoals je zult weten, de verkiezingen in Turkije van 12 juni uh, zijn net over. Qua electorale strategie heeft hij op dit tijdstip ook niet zo heel veel aan. Om een, om een hele harde nationalistische uh, retoriek aan te slaan. Blijkbaar uh, voelt uh, Erdogan uh, en misschien wel meer Turkse politie... voelen ze zich op dit moment redelijk sterk in opzichte van de EU. Uh, dat natuurlijk ook uh, intern in een, een zware crisis verkeert. Dus misschien voelen ze zich ook niet zo... Uh, gebonden of afhankelijk van de EU. Nou, we keken terug vanuit uh, 2005 naar de situatie van nu... en er is blijkbaar niet heel erg veel veranderd... en het ziet er eigenlijk ook nog niet uit... alsof het echt heel snel gaat veranderen. Het blijft een lastige situatie, begrijp ik. Absoluut, ja. Uh, het, is, uh, ja het is een groot hoofdpijn dossier. Zijn, uh, ja, het is een heel complex probleem. Er zijn 30.000, 35 35.000 Turkse militairen op het eiland. De helft van de Turkse Cypriotische bevolking zijn eigenlijk... Uh, wat de Griekse Cyprioten kolonisten noemen, dus dat zijn mensen die na, na uh, 74 naar dat deel van het eiland zijn gekomen. Je hebt het over uh, ongeveer 200.000 interne vluchtelingen, waarvan 140.000 Grieken, 60.000 Turken. En dus ook nog een kwestie van verdeling van land. Ja, dus het is gewoon een heel complexe problematiek. Ja, en dat alles voor zo'n klein eilandje. Dank u wel, Anne Porta van het Turkije-instituut. Dank u wel voor uw uitleg over de Grieks- en Cypriotische conflict dat nog steeds heerst. Na het ongeluk met de Space Shuttle Columbia twee jaar eerder... vertrok er op 26 juli 2005 voor het eerst weer een Space Shuttle... voor een missie naar de ruimte. Ditmaal was de Discovery die twee weken lang in de ruimte zou blijven. De enige Nederlander die ooit in een Space Shuttle vloog is Bubble Okkels. Meneer Okkels, goede Ja, goedendacht. De lancering van de Discovery was de eerste na het ongeluk met de Columbia. Uh, was het dan niet gevaarlijk om toch weer te gaan vliegen met Space Shuttles? Ja, nou, kijk, uh, op zich... Uh... Niet, want het was minder gevaarlijk dan daarvoor. Want uh, daarvoor waren er uh, nou ja, gewoon wat problemen uh, opgedoken in het hele management en het beslissingsproces. En uh, ja, die hebben ze dus aangepakt. Dus met andere woorden, daarna was het gewoon beter. Ja, maar uh, toch bleek vlak... Eigenlijk zou de Discovery op 13 juli uh, de ruimte in moeten gaan... En toch is het uitgesteld wegens technische mankementen. Dat lijkt me ook niet lekker voor het zelfvertrouwen. Als er twee jaar ervoor één ontploft is en er gelijk technische mankementen zijn. Of is dat niet heel vreemd bij speciaal? Het is niet vreemd als je kijkt naar hoeveel shuttles het zijn uitgesteld te plaatsen. Dat is een heel complex ding. En als er nog niets wordt gevonden, dan moeten ze natuurlijk naar gaan kijken. En zeker bij zo'n eerste vlucht naar het ongeluk van de Columbia, dan is iedereen een beetje zenuwachtig. En dan is het nog zeker te stellen dat er niks gebeurt. Dus met de, met de kleinste probleempjes dus die je dan vindt. Of verwachtingen die dan vindt, ja, dan ga je toch even. Uh, gaan ze dat helemaal na. Maar, maar u bent wel de enige Nederlander die ooit in uh, een space shuttle echt uh, een ruimtereis gemaakt heeft. Ja, met de Challenger. Dat was met de Challenger. Uh, hoe, hoe, ziet, hoe ziet het eruit? Hoe gaat het te werk in een, in een Space Shuttle? Dat moet voor heel veel mensen een wonderlijke wereld zijn. Nee, je, je gaat uh, normaal zo'n twee uur voor de start ga je aan boord. En dan word je in je stoel geholpen. Die stoelen die, die staan natuurlijk achterover. Want die stoelen die, of de hele die staat achterover. Dus hier wordt je in je stoel gelegd. En dan gaat de deur dicht. En er wordt gecheckt dat de deur goed dicht zit. En dan gaat op een gegeven moment gaat de, de loopbrug. Die waarbij je naar binnen komt. Die, die wordt weggezwaaid. En dan, ja, dan, dan merk je op een gegeven moment hoe, hoe steeds meer het dichterbij komt. Ja en dan. Gaat het heel hard, dan 10 uh, seconden voor de lancering gaan de hoofdmotoren aan. Dan gaat de hele shuttle gaan bewegen, die, die, die zwaait een beetje naar voren en naar achter. En als dat allemaal goed gaat, dan gaan de zijraketten aan. En dan, uh, ja, dan wordt het in het begin redelijk ruw, want die, uh, die twee zijraketten dat zijn eigenlijk twee hele grote vuurpijlen. Die kan ik niet meer uitzetten, maar die, uh, die, ja, die, uh, die, uh, die zorgen ervoor dat de shuttle enorm heen en weer wordt gerammeld. Dat duurt ongeveer twee minuten. Je duurt die twee minuten en dan bouwt zich de versnelling op. Dat betekent dat je steeds zwaarder wordt. Dat je met je rug steeds harder tegen die rugleuning aangedrukt wordt. Tot ongeveer drie keer je lichaamsgewicht. Ja, en dan uh, na twee minuten gaan die twee zijraketten weg. Dat is uh, op zich een, een heel fijn moment. En dan juichen we ook. Want we weten Thomas goed dat die zijraketten toch een, uh, ja, een beetje de gevaarlijkste dingen zijn van de space shuttle. Nou, en dan gaat de shuttle door met zijn hoofdmotoren. En dat is een redelijk uh, rustige rit. Waarbij je ook weer uh, opgebouwde krachten krijgt tot weer drie keer je lichaamsgewicht. Dat duurt er nog zo'n zes minuten. In totaal dus uh, acht minuten. En dan, uh, ja, dus eigenlijk bijna niks. In die acht minuten ben je gewoon de ruimte in. En dan gaan de motoren uit. En dan zweef je. En, maar zoals het u vertelt, het klinkt allemaal heel spannend, een soort opbouw naar een moment dat het zeg maar, echt gaat beginnen. Is dat dan ook een soort adrenaline die dan door je hele lichaam pompt en er wordt wel echt spanning opgebouwd, lijkt mij. Nou ja, je bent natuurlijk heel erg... Nou, kijk, waar je mee bezig bent, vooral als bemanning, als je daar bij die countdown ligt, is uh, dat je zegt van, God, laat er niks tussen komen, laat er geen vertraging zijn. Uh, want je wil zo graag dat het uh, allemaal doorgaat en dat het allemaal begint. En uh, dus toen de echte lancering gebeurde, toen hebben we ook allemaal gejuicht over Joepie. dat is geweldig. Maar, maar waar is dan dat dan mee te vergelijken? Ik probeer het als zeg maar niet astronaut te vormen te zien. Is het echt een soort achtbaanrit of nog honderd keer extremer? Ja, maar, nou, het is honderd keer extremer. Het, het duurt gewoon veel langer. Dus in een achtbaan maak je wel eens een bocht waarbij je ook wel eens 3G krijgt en een beetje in elkaar gedrukt wordt. Maar na die bocht is het afgelopen. En bij de special ja, dan gaat het dus minutenlang uh, lang door. En dat is een groot verschil. Ja, en voor de rest is het de hele belevenis een groot verschil. Want je hebt echt het gevoel dat je van die aarde weggaat. En, uh, en je ziet het ook door het raam heen, dat op een gegeven moment het helemaal zwart wordt. En uh, ja, dus in ja, dat is het moeilijk te vergelijken. Maar als je kijkt naar, uh, naar een vliegtuig, als je in een vliegtuig zit met uh, ja, zeg maar hevige turbulentie, nou, dan schudt ook de hele zaak door elkaar heen. Dat is wel een beetje te vergelijken met de Space Shuttle. Ja. Nou, we kijken nu vandaag eigenlijk een beetje terug op uw uh, Space Shuttle vaart... en die van 2005 van de Discovery. Maar we zijn ook alweer ingehaald door de realiteit natuurlijk. Want de Space Shuttle uh, wordt of is eigenlijk uit de vaart genomen. Ja, Atlantis was de laatste vlucht. En het Space Shuttle programma is dus voorbij. Ja, uh, wa waarom is dat eigenlijk uh, gebeurd? Ja, kijk, uiteindelijk uh, bleek dus uh, de Space Shuttle niet helemaal... Uh, dat te zijn wat, uh, wat in de praktijk nodig is. Kijk, toen het oorspronkelijk werd ontworpen... ...die Resil van 1974... waren allerlei ideeën over uh, hoe in de toekomst die, die ruimtevaart zou gaan. En de visie toen was dat je hele grote fabrieken zou hebben in de ruimte... ...die daar de meest fantastische dingen kon, uh, konden produceren. Uh, met allerlei nieuwe legeringen, nieuwe kristallen en weet ik wat dan ook. Die op de aarde heel veel geld waard zouden zijn. En dan had je dus een apparaat nodig... wat uh, ...al die producten vanaf de ruimte naar de aarde kon brengen. Een soort vrachtschip was het eigenlijk. Precies. En, en dat, daarvoor is de Space Shuttle ook ontworpen. Dus uh, kijk, op, op zich kan, je, kan de Space Shuttle natuurlijk ook zaken naar boven brengen. Maar dat kan ook als gewoon een raket. En het uh, bijzondere van de Space Shuttle was nou juist om uh, dingen van de ruimte naar de aarde te brengen. Maar ja, die fabrieken die kwamen niet, producten, die producten kwamen niet. En, en ja, dus uiteindelijk uh, was de Space Shuttle veel te duur, en te gecompliceerd. Om alleen maar dingen naar boven te brengen. En ja, dus dan houdt het op een gegeven moment op. De Space Shuttle is natuurlijk van de Amerikaanse uh, ja, ruimtevaart. Oh. Uh, waar, gaat, waar gaan zij zich nu op, uh, op concentreren? Nou, je hebt een, een, een nieuw programma. En, en uh, de NASA is bezig met een veel goedkopere lanceermethode. Uh, die gebaseerd is op diezelfde vuurpijlen die aan de beide kanten van de shuttle zitten. En ja, en dan, dan gaat het gewoon weer met een met een ouderwetse capsule, zeg maar. maar ja, dus eigenlijk gaan we eigenlijk weer een stapje terug. Ja, eigenlijk in precies wel. Qua concept gaan we een stap terug. De techniek die neemt natuurlijk wel, die gaat straks wel vooruit. Maar ja, het concept is gewoon weer het ouderwetse. Nou, wubbel, Okkels, dank u wel voor een klein kijkje in de ruimtereis met een met een wel. Na de Puma, het Cypriotische conflict en de Space Shuttle... hebben we nog steeds niet genoeg gekregen van 2005. We draaien nog een plaatje uit het jaar. Tegenwoordig heeft ze een relatie met een voetballer. Maar in 2005 was ze nog heel erg onschuldig. Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos llevándote ya. Ay amor, me duele tanto, me duele tanto que te fueras sin decir adiós. Deze Spaanse meneer begon al uh, net iets te vroeg te zingen. Ik kon mijn zin niet eens afmaken. Wat ik eigenlijk wou zeggen was dat uh, Shakira toen nog heel erg onschuldig was... maar uh, nu niet meer. Uh, tala tortura hoorde u op Radio 1. Dit was Genoeg 2005. We gaan snel door naar... Anno 2006. Want op 27 juli 2006 werd nogmaals de kracht van Google Earth bewezen. Al 27 jaar spoot de fontein voor het gemeentehuis... van het Belgische Maas Mechelen vrolijk zijn water. Totdat internetters er via Google Earth achterkwamen... dat de fontein van bovenaf nogal leek op een hakenkruis. Omdat Maas Mechelen absoluut niet wil overkomen als nazistische gemeente... werd de vorm van de fontein aangepast naar een klavertje 4. De architect van de fontein was zich ondertussen van geen kwaad bewust. Hij gaf aan nog steeds zijn zijn op zijn ontwerp en hij was zeker geen nazi. De dag stond ook in het teken van slechte reclame voor de Zeeuwse mossel. De schelpdieren waren duur en niet te hachelen. Althans, dat concludeerde de Belgische consumentenorganisatie... testaankoop na een uitgebreid onderzoek. De Franse en Spaanse mosselen zouden veel beter zijn. In september 2006 was alles weer goed. De prijs daalde en de smaak werd beter. En 26 juli was ook een goede dag voor televisieproducent en De verkoop van spel- en realityprogramma's aan buitenlandse zenders... leverde het bedrijf in het eerste half jaar al meer dan een half miljard euro op. Vooral het sp spelletje Deal or No Deal deed het goed. Het programma werd in 26 landen uitgezonden. Opvallend is dat het succes in Nederland achterbleef. Boven R. van Doris trok niet genoeg kijkers. Als hier een ton in zit, dan heb je het meest gewonnen wat er ooit gewonnen is... Zit er 20.000 euro in, dan ben je een ongelooflijk stoere jongen. En dan ga je naar Amerika met je twee zoons en je lieve vrouw. Kom op, jongens. Laat het zo zijn. Ik hoop het zo. Laat het zien. Wat zit erin? Ja! Yeah. Yeah! Het was op 26 juli 2006 eigenlijk maar een klein berichtje. Leefbaar Nederland werd failliet verklaard. De partij waar Pim Fortuyn landelijke bekendheid mee kreeg... kon het hoofd niet meer boven water houden. Fons Zinke was de allerlaatste voorzitter van de partij... en hij moest de moeilijke beslissing nemen om de stekker eruit te trekken. Goedenacht, meneer Zinke. Goedemorgen. Ja, Was het echt een moeilijke beslissing? Nou, Het was zeker een moeilijke beslissing. Maar die had een lange voorgeschiedenis natuurlijk... alvorens wij de stekker eruit trokken. En, en wat was die voorgeschiedenis? Hoe is hij even zover kunnen komen? Nou, dat was uh, toen ik uh, als interim voorzitter in november uh, 2003 gekozen werd. Toen uh, had ik de opdracht gekregen om uh, de partij organisatorisch uh, te vernieuwen en uh, duidelijker te profileren ten opzichte van de politieke landelijke partijen. En uh, ja, ik werd daar uh, al snel geconfronteerd met twee uh, zeer moeilijke zaken. Dat was dat er geen kwalitatief goed bestuur was. En het financiële beleid van de oprichters. Maar het is uiteindelijk ook niet gelukt om dan de partij weer op de juiste koers te krijgen? Nee, we hebben toen uh, heel wat confrontaties gehad met uh, juridische zaken. Uh, ik noem maar iets, het uh, congres van At Your Service in Gooiland... Uh, toen uh, Pim Fortuyn gekozen werd in 2001, dat was nog helemaal niet betaald en dat was een post van uh, zo'n 6500 uh, euro. Daarnaast was er een betaling van een onroerend zaakbelasting aan de, aan de gemeente Hilversum van 1309 euro, was niet betaald. Dan was er een advocaat die 20.000 euro meende te moeten krijgen van uh, Leefbaar Nederland. De financiële huishouding was dus eigenlijk helemaal niet op orde. Ha, juist. Had, juist. U, had, u, had u dan eigenlijk wel een kans of was het eigenlijk van tevoren een onmogelijke opdracht? Nee, ik had niet geweten dat dit, uh, deze, deze lijken allemaal in de kast lagen. Anders was ik er niet aan begonnen. Nee, nee. Want uh, dat kostte ons uh, ontzettend veel energie. En ook nog de strijd die we moesten voeren tegen het Rijk... Om, uh, 110.000 euro terug te betalen van de subsidie die Leefbaar Nederland had gekregen. Ja, en, en stel nou dat Leefbaar Nederland op dat moment dat u erin zou stappen nog wel een, een groot kiezersvlak had. Zou u dan met dezelfde problemen ge geconfronteerd zijn? Of had u dan nou gedacht dat het financieel wel haalbaar zou zijn? Om ja, voor het landsbelang zeg maar dan nog in de politiek te blijven? Nou, dan moest je dus inderdaad uh, financiers krijgen die uh, al die kosten. Uh, ...op zich moesten nemen. En dan hadden we absoluut nog een kans gehad. Ja. Daar ben ik vast van overtuigd. Want uh, er is nog geen partij... ...die de structuur had van, heeft... ...van Leefbaar Nederland destijds. Nee. En, uh, die maar structuur... er waren blijkbaar... ...niet genoeg kiezers, want uiteindelijk... ...zat u niet meer in, in de Tweede Kamer. Nee, dat klopt. Dus uh, nadat Teven uh, ons had verlaten... Uh, ...door de, de wijze waarop... ...dat is nog altijd niet zo fraai geweest... ...want dat... ...dachten wij een dubbele agenda. Via Leven van Nederland kwam hij, was hij bezig met een, een functie binnen VVD... ...die heeft hij onmiddels, ja. En uh, dat was voor ons ook een, een zware aderlating natuurlijk... ...want als een zittende uh, Kamerlid opstapt, uit de partij stapt... ...dat is dan niet zo gemakkelijk om dan weer een nieuwe te vinden... Uh, was eigenlijk de, de, de, de, de doodsteek voor de partij eigenlijk niet al veel eerder, namelijk het moment dat Pim Fortuyn uit de, uit de partij stapte? Want daar, daarna werd de aandacht minder. Ja, dat klopt, de aandacht werd wel minder. Maar, maar wij hadden vertrouwen erin dat de beweging die was ontstaan, dat die absoluut uh, verder kon gaan. Want. Zonder, als ze niet in zee waren gegaan met Pim Fortuyn, toen stonden wij in de peilingen al op tien zetels. Alleen die affaire met Pim Fortuyn heeft natuurlijk heel wat teweeg gebracht. Maar, uh, nou, Pim Fortuyn was natuurlijk ook de sterke leider die eigenlijk de partij daarna zo erg miste. Ja, maar voordat Pim Fortuyn in beeld was, stonden we in de peilingen al op tien zetels. Okay, dus... Toen was Pim Fortuyn nog helemaal niet in beeld als lijsttrekker. Maar Pim Fortuyn heeft daarna wel heel veel zetels natuurlijk meegenomen naar destijds de LPF. Ja, maar, maar dat moet zich het, het bestuur wat destijds het uh, uh, leven van Nederland trok, die moeten zich dat aanrekenen. Want die hebben inderdaad Pim Fortuyn binnengehaald en die hebben ook uh, gezorgd dat hij uh, de partij verliet. Nou, was het uiteindelijk uh, de 26 juli, de, de dag dat het faillissement werd aangevraagd, uh, was het uiteindelijk nog een, een verdrietige dag of zat het er eigenlijk gewoon al heel lang aan te komen in 2006? Nee, het zat er al helemaal aan te komen. Want uh, wij, uh, wij konden toch niet meer verder gaan omdat wij dat, dat bedrag aan het ministerie niet meer konden betalen. En ook die andere uh, mensen die nog geld van Leefbaar Nederland nodig hadden, die konden wij ook niet betalen. Ja. Dus we konden niet verder gaan, want dan moesten we dat zelf allemaal dokken. En dat deden we natuurlijk niet. Z zou het ooit weer terug kunnen komen zo'n partij als Leefbaar Nederland? Of misschien zelfs wel echt Leefbaar Nederland? Ik ben ervan overtuigd dat zo'n partij eh, niet, niet lang eh, zal het duren... ...dan zullen zulke partijen terug moeten komen. Want de bedoeling was van en ...dat ze alleen maar in de Tweede Kamer zouden functioneren... ...en verder nergens. Ja. En, en die partijen die functioneren veel beter volgens onze eh, grondwet... ...en die bestaan op dit moment niet in Nederland volgens mij was uh, 26 juli 2006 alsnog voor alle mensen... die Leefbaar Nederland een, uh, een warm hart toedroegen... toch een soort verdrietige dag omdat toen het faillissement werd aangevraagd. Fonds Sinken, toenmalig voorzitter van uh, Leefbaar Nederland... dank u wel voor uw, uh, voor uw, uh, voor uw reactie. Graag gedaan. Ja, we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van anno. Uh, allereerste versie van dit programma en tot op heden ook de enige versie. We zijn bij WNL namelijk de hele zomer bezig met vernieuwende radio-ideeën. En niet alleen van mensen die al bij omroepen werken, zoals bij het Radiolab. Maar nee, we geven iedereen eigenlijk de kans om een radioprogramma te maken. Zoals bijvoorbeeld over een minuutje of vijf, dan is Hooks Radio aan de beurt. En daar hoort u zometeen nog meer over.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 This world keeps spinning De laatste plaat van Anno Radio was natuurlijk een plaat uit 2006. Upside Down van Jack Johnson hoorde u hier op Radio 1. En ondertussen is bij mij aangeschoven Erik Nusselder. Jij Hallo. zit hier vast Hallo. met een reden. Ja, uh, straks uh, na uh, het, het NOS-journaal van vier uur... is er weer een nieuwe aflevering van Hoax Radio. Tweede in een, uh, in een dubbele pilot. En daarin bespreken wij uh, ja, het rare nieuws van de afgelopen week. En uh, is dat nou waar of niet waar? Want dat is een hoax. Voor de mensen die vorige week niet geluisterd hebben... toen hebben jullie duidelijk uitgelegd wat een hoax was. Maar nog even kort misschien? Ja, echt van dat gekke nieuws dat je denkt... hé, dat kan toch helemaal niet? Nou, dan gaan wij de vraag stellen. Ja, kan dat of niet? Eigenlijk ja. zoals de Puma die wij eerder dit uur behandeld hadden. Inderdaad, de Puma is echt een goed voorbeeld van een hoax. Dus gewoon iemand die heeft... Iets geks gezien en uh, die zegt oh, poema, poema, poema, maar uiteindelijk is er helemaal niks aan de hand. Van ja, en, en Er zijn dus eigenlijk iedere week wel een paar voorbeelden te noemen ja. van, van dingen die nieuws zijn die eigenlijk helemaal niet blijken te kloppen. Ja inderdaad. Deze week gaan we het hebben over zeeman, uh, je kent het wel, het, het, het, het, de, de winkelketen, die hebben natuurlijk van die kleren die niet zo heel duur zijn, maar uh, uh, vorige week stonden zij op de Amsterdam Fashion Week. Het was dan een hoax. Uh, niemand wist dat zij daar zouden staan. Ze hebben het aangekondigd dat er een nieuw modemerk kwam. En uh, nou, het was een zeeman op zo'n uh, high-end fashionbeurs. Het uh, was wel even schrikken. En we gaan het volgend uur hebben over ufo's. Elke week worden er tientallen van die uh, vliegende schotels gespot. En ja, als er zoveel zijn, dan moet het toch wel eentje echt zijn, denk ja, ik het dan. Echt he? waar? Nog steeds iedere week tientallen Iedere week tientallen, UFO's. alleen in Nederland al. We gaan het hebben met uh, iemand die runt de website uh, ufo-meldingen... Uh, waarnemingen in Nederland... En nou, we gaan er zomaar eens een paar pakken en kijken wat het kan zijn. En heeft u nou wel eens een ufo gezien, dan kunt u vast bellen. 0800-1121, 0800-1121. Praat mee over ufo's, straks in Hoogs Radio. Nou, ik ga zeker luisteren, al is het alleen maar omdat mijn trein nog lang niet vertrekt vanaf hier. Maar zelfs al zou hij wel vertrekken, dan zou ik blijven luisteren voor Hoeks Radio. En eigenlijk moet u gewoon altijd uw radio aanhouden op Radio 1, de nieuws- en sportzender. Dit was Anno, de eerste uitzending van het programma. En um, ja, wie weet komen we ooit nog terug in deze vorm of misschien iets anders. Hoe dan ook wens ik u nog een prettige nacht en blijf ook dus vooral luisteren naar Hoeks Radio.